If she just would Some sweet day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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Carmen Verhul met het NOS Journaal. In zijn woonplaats Amsterdam is beeldhouwer Jan de Baat overleden. Hij is vooral bekend geworden door het beeld Het Peert van Ome Loeks... gebaseerd op een bekend Gronings volksliedje. Het beeld staat op het Stationsplein in Groningen. Omelux was een bekende Groninger die begin vorige eeuw in paarden handelde. Toen een van zijn laatste paarden overleed, zongen er een paar jongens daar een liedje over dat erg bekend werd. In 1959 maakte Jan de Baat er een beeld van. Hij maakte ook het bevrijdingsmonument Amsterdam dankt zijn Canadezen. Dat werd in 1980 op de Apollolaan onthuld. Jan de Baat is 89 jaar geworden. Staatsbosbeheer heeft maatregelen getroffen om brand in het duingebied bij Schorel sneller te kunnen blussen. Er zijn op strategische plekken in het natuurgebied twee watercontainers geplaatst. En ook staat er een verrijdbare waterwagen klaar. In totaal wordt daar 60.000 liter water in opgeslagen. De brandweer kan zo, na het uitbreken van een brand, sneller in actie komen. Nu moeten de brandweermannen het water nog halen aan de rand van het natuurgebied, vaak kilometers bij een brandhaard vandaan. In de duinen bij Schorel zijn al een paar keer fikse branden uitgebroken. Honderden hectares natuurgebied gingen in vlammen op. In de Filipijnen staat presidentskandidaat Benigno Aquino op winst. De zoon van oud-president Corazon Aquino staat na telling van bijna de helft van de stemmen op 40 procent. Zijn rivaal, oud-president Josef Estrada, volgt op ruime afstand. De opkomst lijkt hoog. Volgens de eerste berichten heeft zo'n drie kwart van de 50 miljoen stemgerechtigden gestemd. In de aanloop naar de verkiezingen was er veel geweld. Zeker zes mensen kwamen daarbij om het leven. Er waren ook problemen met stemcomputers. De kiescommissie besloot daarop dat de stembureaus langer open mochten blijven. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. En de temperatuur daalt naar een graad of drie. Ook is een kans op vorst aan de grond. Morgen valt vanuit het zuiden regen en het wordt tien graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. In 2010 al 20 jaar live. G -G -M -M. Met, met nu de En we zijn bij Knockout FN Beland. Je weet het. Op de maandag van 9 tot 11. We zijn alweer begonnen, we gaan zo weer verder. We hebben heel veel leuke studie klaar We beginnen met de which is 10 Grangels on the point floor. Down Ja, dat was Paul Esdak met Love You More. En uh, onderhand uh, aangeschoven van deze tafel uh, de heer Brouwer. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, en daar uh, zijn er weer, ja, we weer. Ja, we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Even een week lekker tussenuit. Wat was een lekkere en, uh, dag vandaag, uh. Wat zeg je? Lekker veel zon vandaag. Oh, oh, oh, wisselend, wisselend. Nou, ik vond het wel zon. Had, had ik eigenlijk mijn spiegelzonnebril op, weet je. He. Al die meiden die kijken nog, weet je, in je bril, die gaan de make-up nog bijwerken. Leuk. Oh, heb jij daar last van? Ja, eigenlijk wel. Alleen nog spiegeltjes, <laughs> alleen nog spiegeltjes op mijn schoenen als ik door de stad heen loop. Met, met een hele mooie warme dag. Oh ja. ja jij wou zeker je nieuwtje voorlezen. Ja, Eigenlijk wel, maar eigenlijk wil ik eens even weten wat, uh, wat knuppel nummer drie daar aan doen is. Ja. Ik zit te wachten op een vuurtje. We zit te wachten op een vuurtje. Ja, ik heb er weer. Even kort uh, voordat we... Trouwens, weet je wat doen we doen met het nieuws? Ik heb hier zelf nog uh, wat nieuws. Uh, jongens, uh, dit kan er dus gebeuren als jij uh, je vrouwtje slechte seks geeft. Slechte seks komt man duur te staan. De Amerikaanse politie heeft een 26-jarige vrouw achter slot een grendel weggestopt, wegens poging tot moord. Michelle Thomas had haar echtgenoten neergestoken met een schaar. Op het bureau verklaarde Thomas dat ze de bedprestaties van haar wederhelft waardeloos vond. De vrouw is een keer 20 jaar cel. Het gewonde slachtoffer meldt zich bij de politie per telefoon. Hij vertelde dat zijn vrouw hem net met een schaar bewerkt tijdens een vrijpartij. Ze greep een schaar en haalde hem uit, Al dus het slachtoffer. De man is gewond, geraakt aan borst, duim en knie. Hij is buiten levensgevaar. Kijk naar Marcel, ze, ze heeft hem dus met een schaar aangevallen. Dat is niet gelijk, ze zak erop afgeknipt. je net zoals vorige week met het, met het nieuwtje van toen. Maar dat, dat geldt die, die, hier wel een beetje uh, op, maar die Zoek leek, uh, jij dit echt speciaal uit, of niet? Ja, dit zoek ik echt speciaal uit, dit zijn ik leuke leuk. dingetjes, weet je. Ja. Ik denk dat hij ook lederen kleding lekker vindt. Nee, nee, nee, dat vind ik echt abba, <laughs> weet je, dat het... Uh, wat? Jij, uh... <laughs> ja, die is veel, hoor. Die ja, Hij blijft het maar zoeken, van die gewelddadige <laughs> ja, seksverhalen. Als je, als je dat eens gaat bekijken... Je, je zal maar inderdaad een keer een vrouw hebben die echt, echt helemaal flipt. Echt, ik, ga, ik ga helemaal niet met vrouwen vechten als die adrenaline rust krijgen. tillen ze bomen uit de grond, gaan ze met auto's smijten. Echt waar, jongen. Vooral als een kind eronder ligt. Okay. Echt link. Ja, of schreeuwen als je in de auto zit. Ja. TEI STIER! <laughs> niet hard aan de bocht! Niet hard aan de bocht! <laughs> niet hard <uit> gaan schrijven! <laughs> ja, oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Hey, jongens, eh. Uh... Bevrijdingspop hebben we er natuurlijk ook weer op zitten, wat, uh, wat zijn jullie belevenissen daarvan? Wat, nou, wat hebben jullie ik, ik gedaan met 5 mei? Ik ben er niet geweest, je bent er niet ik geweest. heb er lekker rustig aan gedaan. Ja. Jij je hebt, je hebt lekker rustig aan, aan, het aan, het werk, aan het werk, zoals gewoonlijk. mogelijk. <laughs> ja, hey, we jongens, wonder, wonder, wonder, wonder boven wonder, ik was vrij. Sowieso. -so. Ja, ik was vrij. Ik ben, ben even naar bevrijdingspop geweest in het uh, alge, ja, algezellige Haarlem. Hij was druk, zag ik op tv. Zo, nou dat was niet normaal, Ik, uh, ik hoorde van, uh, van Maurice, mijn collega, dat, er, dat het gewoon te druk was, dat het gewoon niet leuk was. Ja, het was echt gewoon Er te... was op een gegeven moment ook de artiest genaamd, uh, hoe heet hij ook alweer, hoe heet die? Oh, Junkie XL was er geloof ik. Ja, en Jurk. Jurk ook. Die schijnt best goed te zijn, hè? Uh, nou, ik ben het, ja, ik twijfel ik nog even een beetje aan. Ik, een moment, ik, ik vind het in principe best wel grappig om te horen. Ja, het is meer de tekst die leuk is, maar voor de rest. Maar op een gegeven moment als je gaat kijken, ze worden al vergeleken met een, uh, ja, wat is het? Uh, Akda en de Munning uh, Bluff. Nou, dat is wel heel overdreven. Ja, ik, moment, ik zit te luisteren. Kijk, het is best wel gezellig, maar dat moet, moet ik niet drie uur achter elkaar horen ofzo. Ik denk dat ik dat toch wel... Uh, uh, <laughs> Willy Wop Wop. Ja, Willy uh, really Wop Ja, dan word ik op een gegeven moment afgevoerd. Dus een wit jasje. kom, kom maar mee met die meneer, die stopt je in een kamer met kussentjes. <laughs> Inderdaad, We ja, zijn in ze al, al een beetje laat denk ik. Ja, eigenlijk wel ja. al 18 jaar zeker, Twee mis. Ja. Ja, echt waar, toch geen fabeltjes. Maar uh, wat ben jij eigenlijk allemaal doen? Ja, Jij wou zo'n heel uh, event uh, kalender toch? Nou, ja. ik heb hier van uh, Gaan wij zo die events even bekijken dan? Ja, ik heb hier heel veel leuke dingen. Oké, okay, ja. even kijken, had je ook nog wat muziek klaargestaan? Uh, oh, klaarstaan? Ja, oh uh, ja. ik zal eens even kijken. Maar heb jij wel wat? Want aangezien jouw muziek... Dat is wel leuk, die uh... de... Ja, ja, ja, dat is een klassieker. Die moet er even in. Ja. Nou, uh, zeg het maar, Mike. Jongens... Uh, f... Ja, is, Ja, we, we, we Ik had het net over klassiekers. Je had Mental Tio, had je... Je had de uh, Party Animals... Maar dit is sowieso voor mij... Dit is jeugdsentiment. Rob, ga hem er maar in. Hey yo Captain Jack, hey yo Captain Jack, bring me back to the railroad track, Zoals ik zei, jeugdsentiment Captain Jack, Captain Jack Run into the railroad track, Run along with Captain Jack Running into the peace can back Special request to my love and to Impressed, I watch the rhythm slide right up your dress. I watch the rhythm slide right up your dress. I watch the rhythm slide right up your dress.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 Homanizers tegenwoordig. ja. Yeah, yeah. Jeetje mina zeg, allemaal homanizers. Hey, hey, wat gaan we allemaal doen? Ah, eerst even weer alles, even ah, chillen. Hij staat nog niet op pauze hoor. Nee, dat niet. Tsjojojojo. Oh, oh, oh, ja. Tsjojojojo. Oh, ja. oh, ja. <laughs> Kijk heb ik, Dit heb ik niet van een vreemde. Nee, nee dat <laughs> zeker niet. <laughs> maar uh, even just to be clear. Oh ja, is het een telefoon hé. Hallo. Even kijken. Doet alles het nog? Hallo? Hallo? Hallo? Spreek ik met de radio. Nee, schatje, spreek ik met het gekke huis. Uh, ja, de radio. Oh, ik wil me graag een nummer aanvragen. Wil jij een of nummer aanvragen? Dat? Ja, als dat mag. Uh, dat mag altijd, dat weet je toch? Vertel het maar. Le oh, ik wil me graag Rootboy van Rihanna. Een ruige jongen van Rihanna, nou, ik zal ze voor je kijken. <laughs> <laughs> ja hoor, ik. Wat wil wat? Hé, hé. Oké. Okay. <laughs> nou, dan hebben we het dan. Zoals de special request is dus afgeroeg. Rihanna Rootboy. Tot zo.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 De pre-zomerhit heb ik al uh, vernomen. Het was, uh, was ook een, uh, een gevraagde hit op de zaterdag. Er werd ook gevraagd naar uh, Allons Dance. Sowieso. De Franse muziek doet het wel goed de laatste tijd. Dat nou, is altijd al zo geweest. Ja, maar als je gaat kijken, heel veel, heel veel DJ's vooral uit Frankrijk komen naar opzetten. Ja, de nummer 1 dan van Frankrijk is David Guetta nog steeds, want die is wereldwijd bekend. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Frans man, het draait onwijs goede muziek. Ja, dat kennen ze wel. Ja, dat kennen ze zeker wel. Die werken, dat, dat doen ze niet met de Franse slag. Maar ze hebben ook wel rare dingen. Ik heb een keer, uh, Tectonic heb ik een keer gehoord. Het oh. schijnt, schijnt echt heel, uh, <laughs> ze zijn echt zo uh, rare bewegingen en zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is, uh, het is ook weer in Frankrijk, hè. dansje. Ja. Hé, maar uh, we, er zijn binnenkort weer wat feesten in de aantocht, zie ik zo. Uh, Rob, ja, ik heb hier, uh, uh, dit is van de maand mei. Even kijken, wat heb jij? Uh, ja, kijk maar. Ja, ja, hoe heet het? Kijken? Even kijken. Zullen we het zijn, de Haarlem? Ja, ja doen, we, doen we Haarlem. Gaan we even kijken wat er in Haarlem te doen is. Dat is, even kijken. Woensdag de 12e. Ja. Entourage Party Squad in de Patronaat. Sowieso. En uh, leven de Vakantie in de Stalker in Haarlem. Oké, okay, en dan hebben we als het goed is ook nog gededicated live... At... Uh, RB Feelings um, Kijk, dat, en dat? Het wordt gedaan oh. in RB Feelings in Hasselt. Ook oh, dat is dat Haarlem. Hasselt, nee. Hasselt dat is wel erg ver weg. Maar de... ik zie ook wat van Amsterdam staan. Ja, mij. hier even kijken. Cessation Black is weer in aantocht. Ja, uh, de, in escape. Ik ben meestal in de Arena gewend. Uh. Ja, dat uh, wordt meestal wel wat groter gedaan. Maar fijn, uh, Escape. Kan ook. Kan ja. ook. Uh, Hebben we nog meer in Amsterdam? Of, uh... ja, eens even kijken en welbekende uh, Nou, wat zullen we doen? Heb je wat? Nee, ja, Members Club in The Rain in Amsterdam. Ja, er is uh, nog wat even kijken of ik het goed zie. Uh, hmm. Ibiza White Party ja, Ibiza in Notaris, White Party. in uh, Alkmaar. Dan hebben we nog uh, Return of Rise dat is een hotelarena in Amsterdam. Ja. Nou, zullen we maar even verder naar ja even verder kijken. Wat hebben we allemaal? Donderdag, 13 mei. Uh, hmm, dat gaan we natuurlijk deze zijn even zoeken. Salsa Café Ad Parol 3A. Dat wordt dus Station. Oké, oké. En Bloemendaal Zee we hebben sneakers. Music kick-off party in Bloem. BLM 9. Oké, okay, en dan hebben we Los Featuring uh, Polly Co. 18. Uh, Patronaat in Haarlem weer. Ja, ja. En in, bl in Bloemendaal hebben we nog Rad van Zwartbaard. In Woedstok <laughs> <laughs> uh, 69. Oké, okay, oké. Okay. Dan ook nog kijken, uh, Sneakers Muziek Kick-off Party in de BLM 9 in Bloemendaal aan Zee. Wat hebben we nog meer uh, Rob? Oh, wacht ik zie er eentje staan joh. Had, kijk, dat is mijn favoriet dan. Dat ja, is Don Bijbel. Diablo, die gaat uh, in Amersfoort uh, draaien in uh, De Kelder. De Kelder? Ja, De Kelder. Lenteflirt. Of niet? Lenteflirt. Nee, nee, nee. Ik zit voor de 14 mei te kijken. Nu even. Oh, jij bent al een stuk verder. Maar... Ja, ik zit even te kijken. Ik zeg Don Diablo staan in ik vind Aankomende dat, uh, vrijdag. Is mijn persoonlijke favoriet. Waar staat hij? Even kijken. Ja, hij is de, op, de, de kelder. De kelder staat op de derde plek van boven. De kelder. Don Diablo in Amersfoort. Ja, wat hebben we nog meer voor de, voor de 14 mei? Uh, dat is vrijdag, hè? Ja, ja, ja. Uh, nou. In de stalker in Haarlem. De hele 8 door. De hele nacht. Oh, de hele nacht door. <laughs> ja, die zet het nou allemaal aan elkaar. Zijn binnenkort ook in, in, in, in, in, in de 023 2 of ofzo? Hoorde ik weer dat ze daar, uh, hoe heet dat niet? Muck the City. Ja, dat ja. Hoe? Ik Wat heb 28 mei was Wat? verkoord. Oké, okay. bij? is okay. een lavertje ja, Ik vind de 023 altijd zo klein. Ik vind het er helemaal niks. Hé, nee, Hunters heeft er ook gedraaid, hè? 023. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Die draaide dezelfde live set als uh, dat hij op uh, dingen had gedaan. Wat? het ook weer Defcon 1 was het volgens mij. Oh, leuk. <laughs> Schoolfeest speciaal voor 30PLUS in de <laughs> lichtfabriek in Haarlem. Allee, daar, daar gaan we naartoe jongens, Op 15 plus. mei. Hoe heet dat? <laughs> Schoolfeest voor de 30 plussers. Nou, Oeh. dat wordt wat. Alle kunststofheupen worden weer uit de kast gehaald. Ja echt wel, Die, uh, de, de, de beademingskarretjes en uh, dergelijke. <güls2> <güls2> <güls2> Zuurstofflesjes staan klaar bij de ingang. Zo, zeker wel. Komt en de even feesten? Even of, of Bloemendaal er ook nog tussen zit. Kijk, uh, zit bloemen, ja, hey hey, we hebben er eentje. Ja oh, Club 69, bij Woodstock 69. In dan, Bloemendaal Zee. Kijk, uh, kijken, dan hebben we ook weer een, een oude, een van de veel terugkomende feesten... We All Love 80s en 90s in Club Le Paris in Den Haag. Leuk, leuk. En on-air, 538 dance apartment in oh, Amsterdam. Kijk eens zaterdag. Eens aan, nee. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Wat uh, hebben we nog meer? Uh... Escape Latino 2 in ben, Escape nee. Lounge Café in Amsterdam. Netjes, netjes. Nou, zullen we eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Even. Uh, ah, hier: Fantasy Island After Party in Discotheek Zak. <laughs> <laughs> in Duitsland. Discotheek <laughs> Zak? Nee, dat, zak. Heet, dat heet Zak, Zak. Dat hoor ik al We <laughs> hebben ook nog uh, Noop is Dope uh, in de Bob Saloon in Uitgeest. Geest. Ja, oh ja. Dat hebben we natuurlijk ook in ja. de bobs. Dat, is ook, uh, dat was voor 15 mei was dat hè? Ja, ja, dat is van ja. zaterdag. En voor, uh, voor het laatst van deze week, zondag 16 mei. Dus even heel veel in Bloemendaal. Sunset in Beach Club vroeger. Okay. Smaaks, Smaakstof Sensations in BLM 9. Kijk, wat hebben we nog meer? Musicology in Bloomingdale. Nee. Hé. Oh. Vergeten we bijna salsa motion, salsa Sunday at uh, Mango's. Dat is een Zandvoort, jongens. Waar? Oh, oh. Ja. die staat er ook tussen. 16 mei, uh, Zandvoort gaat weer salsa. Dus Jongens, salsa uh, trek je salsa. Ja, trek je salsa pakje aan, je salsa rokje en de mm. hele zooi. Ik zie iedereen al opstaan en richting Mango's gaan, maar wacht nog maar even, dat is pas op 16 mei. Social Lessons in Sanford. Hey uh, Roep, uh, nou yes. we, uh, nog even met die feesten bezig zijn. We zijn natuurlijk ook met ons eigen feestje bezig. Eigen feestje? Gaan we, gaan we een feestje... We zijn toch een beetje feestje aan het bouwen vanavond? Niet? Vanavond al, iedere maandag. Kun jij nog even lekker nummers draaien, want dan gaan we Oeh, zo door naar tweede uur. Oeh, ja. Ik heb hier... Ja ik weet het. Fragma me, met Memories. Klaas Remix. Doe maar. Dat is, ja, wordt wel wat. Uh, uh. Nou, hier heb je hem dan. Gooi hem erin, uh. Ja, ja, ja. Volgens mij komt hij aan, hoor. Memories. Klaas Ries. Zoals Rob al zei, pragma memory. Memory, memory, memory. Life.